Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een kwart van de jongeren die uit huis gaan... keert binnen vijf jaar terug naar het ouderlijk huis, meldt het CBS. Het aantal zogenoemde boemerangkinderen is de laatste jaren licht gestegen. Meisjes komen vaker terug dan jongens. En de belangrijkste redenen voor jongeren om terug te gaan naar hun ouders... zijn een verbroken relatie en gebrek aan geld. Nederlanders zijn steeds toleranter over homo's... meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau... In 2006 dacht 15% van de Nederlanders negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is nu gehalveerd naar 7%. Toch ervaren homo's, lesbiennes en biseksuelen volgens het plantbureau nog wel meer problemen dan hetero's, zoals intimidatie op het werk. Frank de Boer stopt als trainer van Ajax, meldt de Telegraaf. Hij had nog een contract tot en met volgend seizoen, maar volgens de krant heeft hij de directie laten weten dat hij die periode niet afmaakt... De boer was sinds 2010 trainer van de Amsterdamse club en werd met Ajax vier keer kampioen. Vorig jaar is er ruim 3600 keer meldonium in urine van sporters gevonden, blijkt uit cijfers van Bureau WADA. Meldonium was vorig jaar nog niet verboden, maar bijna 60.000 atleten werden er al wel op getest. In 6% van de gevallen zat er meldonium in de urine. Het is niet bekend om hoeveel sporters het precies gaat, omdat sommige atleten meerdere keren zijn getest. Vandaag beginnen de eindexamens weer. HAVO-leerlingen beginnen met natuurkunde en maatschappijwetenschappen. En de VWO'ers maken het examen Nederlands. Voor VMBO'ers beginnen de examens morgen. Bijna 210.000 scholieren gaan dit jaar eindexamen doen. Iets meer dan vorig jaar. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer, de dag begint met veel zon, maar in de loop van de ochtend en vanmiddag meer bewolking. Blijft op veel plekken droog, alleen in het zuidoosten kan een enkele bui vallen met kans op onweer. Tot 23 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Het is nog vrij druk in de Randstad. Fiel op de A1 richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoevelaken, 5 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Ipenburg en Zoeterwouderdorp 4. A6, Ledenstad richting Muiden. 7 kilometer tussen Almere stad en knooppunt Muidenberg. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Heemskerk 3 kilometer door een ongeluk. En daar zijn drie rijstroken dicht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar is de weg dicht bij Vlaardingen door een ongeluk met een motorrijder. En op de andere rijbaan richting Hoek van Holland. Daar staat bij Maasdijk 6 kilometer via door een ongeluk. Daar is alleen de vluchtstrook open. Op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat de dus een te Gorkum en Lexmond 4 kilometer. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat 7 kilometer te file tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst. Tot zover de verkeersin.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 Dat is Then no one is on your side Spoon to the laundry Darling, you're all alone Does anyone want to go dance up on the boat? Does anyone want to go waltz in at the garden? Does anyone want to go dance up on the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 Oh, oh, show. Van Zandvoort. Could never buy this girl quite enough. It will be tough if romancing me with neon's is something you should do. Make the letters bright and luminous and blue and get me.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord 106.9 FM. Ik dacht dat leave you cause my heart moment, it hit so deep I my I close my eyes and I just took off running. I turned around and saw the look on your face. So I stay, stay. Stay.